9 uur jobboot met het NOS-journaal. Werknemers in Nederland worden vooral ziek van stress. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt... door psychische klachten die samenhangen met het werk. Dat staat in een brief van minister Asje aan de Tweede Kamer. De klachten ontstaan onder meer door werkdruk... en onzekerheid bij mensen over hun baan. Volgens Ascher is ziekte door werkstress in veel bedrijven nog onbespreekbaar. Hij wil nu een maatschappelijke dialoog op gang brengen... samen met werkgevers en werknemers om het probleem aan te pakken. Komend voorjaar wordt daarmee een begin gemaakt. Het kabinet heeft op zee twee nieuwe gebieden aangewezen voor windmolenparken. De gebieden zijn Hollandse Kust en ten noorden van de Waddenzee. Dat staat in een nota van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken... In het Energieakkoord is afgesproken dat over tien jaar op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd die jaarlijks vijf miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Daarvoor is het nodig dat er nog twee windparken op zee komen. In Eindhoven is vannacht het vliegtuig met 40 geëvacueerde Nederlanders uit Zuid-Soedan aangekomen. Er waren ook enkele mensen met een andere nationaliteit aan boord. De groep was de onrustige regio ontvlucht en kwam via de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba naar Eindhoven Airport. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba zijn nog wel ongeveer 20 Nederlanders achtergebleven, onder wie ambassademedewerkers. Kledingbedrijf H&M stopt per direct met het maken van kleding waarin Angora-wol is verwerkt. Het bedrijf zegt niet te kunnen garanderen dat de wol zonder dierenleed verkregen is. Dierenrechtenorganisatie PETA liet eerder een geschokkend filmpje zien waarin Angora-konijnen in China levend worden gevuld. H&M stopte daarom al voorlopig met de verkoop van Angora-kleding en zet daar nu helemaal een punt achter. Het weer: vooral in het westen en noordwesten... periode met regen en motregen. In de rest van het land droog. Aan zee en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig. Het wordt vandaag 6 tot 7 graden. Morgen buien, maar ook geregeld zon. Dan ligt de temperatuur rond de 9 graden. Dit was het NOS Misbruik, mededogen, liefde en passiemoord... zijn de ingrediënten van Dostoevskis grote roman de idioot. Hoofdpersonen zijn prins Miskin en femme fatale Nastasja Filipovna, een van de grote vrouwenfiguren uit de wereldliteratuur. Ze komen tot leven in de splinternieuwe vertaling in de Russische bibliotheek. De idioot van Dostoevsky. Je moet het eigenlijk gelezen hebben. Als je niet rookt, kun je bij Agis en Delta Lloyd korting krijgen op je zorgverzekering. Kom snel naar rookvrijpolis.nl rookvrijpolis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 en vooral ook waarom de vlam in de pan sloeg in Zuid-Soedan. Dan hebben we het over de onttrekkende bewegingen... van de aanstaande bondscoach Guus Hiddink. En we hebben het over het meest complexe stukje vlees, dat is kip. Goed, maar we beginnen met een bondgenoot voor jongeren. Een nieuwe bondgenoot voor jongeren zelfs. Want een hele bijzondere beleggers gaan de begeleiding betalen... van werkloze jongeren in Rotterdam die op zoek zijn naar een baan. Deze week werd de eerste Social Impact Bond getekend... die dit mogelijk maakt. Het gaat om een... Pre prestatiecontract waarin private partijen afspreken om geld te steken... in de aanpak van een maatschappelijk probleem dat de overheid veel geld kost. De gemeente Rotterdam betaalt ABN AMRO en Start Foundation terug... op basis van het aantal uitkeringen dat wordt uitgespaard. Dus hoe sneller de jongeren geen uitkering meer nodig hebben... des te hoger het rendement. Over beleggers die investeren in sociale projecten... gaan we praten met Sadiq Hashaoui. Hij is directeur van het platform Society Impact... al die Engelse Society Impact... Ja, ja, lijkt mij trochtig. ook, ja. Sorry hoor, maar ik dacht, we moeten dus gewoon Gaan we door, een joh. normaal Nederlands woord voor hebben. Ja, voorzitter van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een bank die geld steekt in werkloze jongeren. Menigeen zal de wenkbrauwen fronsen. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Het is tenslotte ook een nieuwe, nieuwe ontwikkeling. Maar uh, de gedachte daarachter is natuurlijk vrij simpel. Uh, de verzorging staat, uh, uh, nou, die loopt een beetje tegen zijn einde. We kunnen gewoon heel veel dingen niet meer betalen. Um, en tegelijkertijd uh, zie je dat uh, banken wel op zoek zijn naar uh, kunnen we ook andere positieve dingen met ons geld doen. Uh, er is betrekkelijk veel geld in Nederland, ook bij uh, vermogensfondsen en uh, rijke individuen. En dit is dan precies een instrument wat eigenlijk heel mooi uh, alles bij elkaar brengt. Ja, dus dat, wat is hun belang? Is hun belang geld verdienen of is hun belang een, een goed imago? Nee, kijk, voor de, voor de banken, en het hoeven niet alleen de banken te zijn... Hè, dat kunnen ook andere financiële partijen zijn... Uh, die hebben... natuurlijk willen ze rendement maken. Ze moeten op enig moment rendement maken. Maar dat kunnen ze ook op andere manieren doen. En uh, wat banken hier willen, is te laten zien... dat ze iets van impact maken op sociale vraagstukken. Dus ze willen zich bezig gaan houden met jeugdwerkloosheid... met sociale werkvoorziening, met het begeleiden van gedetineerden... omdat ze daarmee een bijdrage willen leveren aan het oplossen van problemen. Heeft ook iets met imago en reputatie, et cetera, te maken vanzelfsprekend. Um, daarvoor krijgen ze een, uh, een rendement. Uh, voor fondsen werkt het heel anders, want dat is hun missie. He, die, die, die fondsen zijn heel vaak gewoon in het leven geroepen... omdat ze gewoon iets goeds met dat geld willen doen. Uh, maar tegelijkertijd willen ze ook geld blijven overhouden... om in de toekomst een aantal dingen te kunnen blijven doen. Ja, en voor de overheid biedt het de kans dat, um, dat je eindelijk alleen maar gaat betalen... op het moment dat prestaties geleverd zijn. En uiteindelijk is dat dus in het belang van ons allemaal. Hoe zijn ze op dat idee gekomen? Um, het is een idee dat is overgewaaid uit, uh, uit Engeland, ah. de Verenigde Staten. Er lopen er op dit moment een stuk of twaalf social impact bonds. Met name op het terrein van jeugdwerkloosheid... en op het begeleiden van gedetineerden. Nou, en dat werkt allemaal... We nou, moeten niet <sus> altijd diep op de techniek ingaan... maar dat werkt allemaal een beetje op dezelfde manier. En ging goed dus. Nou, dat weten we nog niet, want de allereerste Social Impact Bond wordt pas volgend jaar geëvalueerd. Hmm. En dan zullen we ook echt zien of het A. niet alleen financieel heeft gewerkt, maar dat ook al de resultaten en maar, behaald behaalt. In die andere landen zijn daar al goede resultaten behaald? Ik bedoel ik. Engeland en Amerika? Nee, die, nee dus dat oh, is, de, oh, dat moet ook, ook nog even Dat ja. is allemaal nieuw, nieuw, nieuw. Oké, okay, je gaat dus uh, uh, investeren in dit soort plannen. En ja. waar reken je dan over af? Want. Ik begreep uit het verhaal dat als er bespaard wordt op uitkeringen ja. van die jongeren... maar hoe, hoe, hoe meet je dat in grote naam? Nou, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld vraagstuk. Dat lijkt mij ja, dat ook, Dat is ja. een heel ingewikkeld vraagstuk. Maar in dit geval, hè, dus als we even praten over uh, de businessclub in, in, in Rotterdam... van de, in de gemeente, daar uh, nemen ze een groep jongeren. Uh, dat vergelijken ze met een andere groep. Bij de ene groep worden die interventies wel uitgevoerd... En als die jongeren eerder uit een uitkering komen, dan kun je dat op zichzelf meten. Wacht nou, even, wat voor interventies worden er uitgevoerd? Nou, dat heeft dan te maken met de ondernemer. In dit geval de businessclub. Die begeleidt ze, die gaat heel erg intensief met de jongeren aan de slag. Die geeft ze allerlei trainingen. Die begeleidt ze op de arbeidsmarkt om maar te zorgen dat ze heel snel uit die uitkering komen. Ja, mm -hmm. en die heeft de contacten om die jongens er gewoon te plaatsen. Zo simpel is het toch? Nou, dat moet hij wel hebben. Ja. Ja, dus, en daar is ook niks mis mee als ja. je de contacten hebt in de haven nou, om de jongeren daar aan de slag te laten gaan. Fantastisch. Nou, dat ja. doet het hartstikke goed. En, ja, maar, <laughs> maar, ja, maar, maar, ja, maar dat is dan uiteindelijk veilig investeren. Want je, je weet van tevoren dat je natuurlijk uiteindelijk kan plaatsen... Uh, zoveel uh, types, je haalt ze in je project... En als het rendement uh, dat op moet leveren, nou dan gaat het snel. Nou, dat weet, je, dat, dat weet je niet, want je kunt ze ook niet plaatsen. Het kan ook Tuurlijk. slecht gaan, mensen kunnen uitvallen en dan ben je dus je geld kwijt. Maar wacht even, en dat geld, dat krijgen ze dan van de gemeente? Uh, nee, dus de, de, in dit geval de Stad Foundation, dat is een vermogensfonds... en de ABN AMRO, die investeren uh -huh. uh, die ondernemer... Ja. die daarmee het komende jaar of de komende twee jaar aan de slag gaat. En die ondernemer... Uh, uh, die wordt pas uitbetaald. CQ de financiers worden pas uitbetaald op het moment dat ze dus minder... Ja? Uh, dat ze meer mensen uit de uitkering maar hebben Maar door gehaald. wie worden ze dan uitbetaald? Door de gemeente. Door de gemeente? Door de gemeente. Maar de, zo moeilijk is dat toch niet te meten? Want je kan toch gewoon meten, nou die zit nog steeds wel in een uitkering. Die heeft ondertussen een baan. Dus dat is dan toch juist heel makkelijk. Ja, maar goed, er zitten ook allerlei andere dingen van... hoe lang moet die baan dan zijn? En is het wel een duurzame baan? Oh, of okay. is het, hè? Dus, dus het is wat ingewikkelder uh, dan dat. Uh, er is ook een ander uh, project wat uh, na alle waarschijnlijkheid in het nieuwe jaar uh, op deze manier van start gaat. Dat gaat over het begeleiden van multiprobleemgezinnen, uh, sociaal hospitaal. Nou, daar is het ook best wel ingewikkeld. Hè, van, ja, maar een, een multiprobleemgezin heeft uh, hulp op schuld, hulpverlening en krijgt ook hulp om te voorkomen dat ze uit huis worden gezet. En heeft ook verslaving. Nou, Hoe ga je dat allemaal meten? Het kan wel. Maar het is nog niet zo makkelijk. Nee, maar als je nou in een situatie zit waar je werkelijk als normale burger... zelfs werkend en met papiertje in je hand naar de bank gaat... waar ze je stevig als vertellen jij in ieder geval geen hypotheek krijgt... hoe is het dan toch in godsnaam mogelijk dat banken op dit... In Mooi, dit? hè? Nee, maar goed. Nee, <lacht> luister, dan moet het of om peanuts gaan of om iets anders. Want ja, ja, het, is toch, het, het is toch bizar, dit. Ja, nou kijk, ik, ik, ik, ik kan niet ontkennen dat er natuurlijk de afgelopen jaren een bepaalde discussie heeft gevoerd rondom de rol van banken in, ja. de, in de Nederlandse samenleving. Dat is nu eenmaal zo. Ja. Ja, tegelijkertijd moeten we ook, uh, de veel als er iets veelbelovend is... en dit lijkt veelbelovend te nee, zijn, tuurlijk. dan moeten we dan ook open naar staan. Nee, maar dat die gedachte ja? belangrijk is. Nee, dat mogen helder zijn. Maar het doet een beetje, vermoeden maar, corrigeert u mij onmiddellijk... als ik veel te negatief ben, dat je dus voor een bedrag van 30, 40 miljoen euro... <coughs> per jaar eigenlijk van dat imago af probeert te komen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan natuurlijk niet. Kijk, in de eerste plaats, uh, en, en het gaat hier steeds om de combinatie van een bank... En een fonds, een vermogensfonds in ieder geval Stad Foundation. Ja, ja. Het gaat ook om die samenwerking met die overheid. Het leidt ook tot innovatie, het leidt ook tot de efficiëntie van de overheid, het leidt ook tot kostenbesparingen. er is echt wel een gezamenlijk, belang, een gezamenlijk belang, een gedeeld belang om het samen met al die partijen te doen, waar alleen de overheid of alleen het fonds of alleen de bank of alleen de ondernemer het alleen niet kan. Dus daar zit ook toegevoegde waarde in. Het gaat om meer dan financieel rendement. Sterker nog, sterker nog partijen die straks zeggen... ik wil wat doen aan sociale vraagstukken of sociale kwesties... maar ik doe dat om geld te verdienen... Ja, dat zijn niet de investeerders die je natuurlijk zoekt. Je zoekt een investeerder die zegt... ik wil echt helpen om het maatschappelijke probleem op te lossen. Daarvoor loop ik risico. Ik kan mijn geld kwijtraken. Dus wil ik er wel iets van rendement voor... Maar dat moet natuurlijk wel een rendement zijn... wat in verhouding staat tot het probleem wat je wil oplossen. We zijn hier niet op de aandelenbeurs. Wat had u graag volgens mij bij het allereerste gesprek uh, willen zitten... dat iemand van de gemeente Rotterdam... daarbij de hoofddirectie van de ABN binnenstapt met dit idee. Ik denk dat je je ogen niet gelooft. Nou ja, goed, ik moet heel eerlijk zeggen... vanuit het Platform Society Impact... <lacht> hebben we echt aan het begin gestaan van die gesprekken... Ja, en dat is natuurlijk toch van uh, eerst ongeloof, eerst uh, hoe werkt het dan? Eerst uh, gaan rekenen en, en heel veel met elkaar praten. Dit traject yeah. heeft toch al gauw een jaar gekost, yeah. he? voordat het allemaal zo ver is. Ze zeggen nooit ja, rechtstreeks, is... zeg ben je gek geworden. Nou, er zijn absoluut wel sommigen die zeggen van... ja, ik geloof ja. dit niet, ben je gek geworden. Ja. Dit gaat het natuurlijk helemaal niet worden. Er zitten allerlei perverse effecten. Nou, en dat is ook prima, want het is echt gewoon nieuwe ontwikkeling. En ja. daar moeten we ook kritisch in zijn. Maar het is toch eigenlijk uh, de, de taak van de gemeente Rotterdam... om jongeren aan werk te helpen? Nou, dat, dat, uh, nee, dat is niet de taak nee? van de overheid als zodanig. Hè? Kijk, jongeren uh, hebben zelf natuurlijk... als uh, de, de eerste primaire verantwoordelijkheid om een baan, uh, om een baan uh, te vinden... Mm -hmm. Uh, en we weten nu eenmaal dat de overheid uh, door de decentralisatiebewegingen, door het tekort uh, aan financiën, gewoon niet zoveel geld meer heeft om allerlei projecten te gaan doen. Om mensen aan een baan te helpen op, uit, of, of uit de schuldhulpverlening of noem het maar op. Nou en als daar de samenleving, hè, daar komt hij. de participatiesamenleving. Ah, nou ja. daar komt hè, de, de, de, de, Je geeft hem hier eigenlijk een soort van handen en voeten. Ja, als banken, filantropen, overheid, ondernemers zeggen van... nou, we kunnen dit probleem ook samen oplossen. Ja, ja. jongens, ja, is bedoel, fantastisch. dat nou ja, klinkt niet slecht. Ik begreep dat de gemeente Rotterdam 60 miljoen euro minder uh, heeft, heb, jaarlijks... Ja. om werklozen te begeleiden. En uh, die Rotterdamse wethouder die heeft ook gezegd... we moeten de markt zien uit te dagen. Ja, maar er zijn natuurlijk ook risico's. Stel dat het nou uh, uh, niet werkt, dan, dan zijn het alleen maar de kosten... Kijk, het leuke hiervan is, als, als de resultaten niet behaald zijn... dan zijn dus de private financiers hun geld kwijt ja. en niet de overheid. He, dus wat je nu hebt, is van, he, dus wat je nu, de situatie nu is... de overheid werkt vooral via subsidies. Nou, je krijgt een subsidie, dat is een soort van inspanningsverplichting ja. Je doet je best om een bepaald resultaat te behalen. En als je je best nou heel erg goed doet... en het kan om allerlei redenen niet lukken... Ja, dan, dan, dan kijken we hoe we het op een andere manier kunnen oplossen. En in dit geval is het zo. Je levert de prestatie, lever je de prestatie niet. Ja, dan heb je dus inderdaad een, een, een probleem met je geïnvesteerd geld. Is het nog een gevaar dat er de, de makkelijk te bemiddelen werklozen geselecteerd zullen worden? Ja, ja dat, is een, dat is een heel belangrijk punt wat u daar aanstipt. stipt. Uh, Cherrypicking. En, en dat is een mogelijk pervers effect. Dus je moet van tevoren, oh sorry voor het Engels. Um, Laat hangen het fruit. <laughs> ja, fruit. Um, de makkelijke ja. gevallen. <laughs> um, ja, dus je wil hiervoor komen dat je uh, niet alleen maar de makkelijke gevallen kiest. Aan de andere kant, op zichzelf hoeft dat niet erg te zijn. Want er zijn ook ondernemers. En, en, en die kennen wij vanuit de Platform Society Impact ook heel goed, die zeggen nee, doe mij de moeilijkste gevallen. Ik wil echt alleen maar de moeilijkste gevallen, de moeilijkste gezinnen, de moeilijkste jongeren. De doen ze dat? Omdat ze heel veel impact willen maken. He, oh. Dus ze willen gewoon resultaten behalen Dan gaat het echt om dus. Nee, want je wil heel veel impact maken. En dan neem je genoegen met laag rendement. Ja. Of je zegt van nou ja, ik wil iets meer rendement. En ik neem de, de, de, de wat, wat minder complexe uh, uh, groepen. En op zichzelf is het eigenlijk allemaal goed. Maar ik ben het wel met u eens. Tenminste, als ik vanuit mijn eigen perspectief plaats. Ik begin bij het sociale vraagstuk. Ja. Wat, kunnen we nieuw, wat kunnen we doen om een bepaald probleem met elkaar op te lossen? Dus ik ben wel op zoek naar die ondernemers die heel veel impact willen maken. Het klinkt wel behoorlijk als een sprookje toch? Hè? Uh, nou, dat valt op zich, op zich mee. Het is gewoon nieuw. Hè? Het hm. is nieuw. We moeten kennis maken met deze manier van denken. En uh, er komen uh, op zichzelf hier drie lijnen bij elkaar. Je hebt aan de ene kant de overheid die steeds minder geld heeft. Je hebt de banken die op een bepaalde manier uh, uh, anders willen investeren in de samenleving. Een je sociaal, hebt, gezicht, hè, willen een sociaal gezicht willen ja. krijgen. Je hebt de filantropen die dat eigenlijk al doen... maar ook wel op zoek zijn. Ja, maar ik wil niet oh. alleen maar geld weggeven. Ik wil ook zien dat er echte ondernemers staan. En je hebt, en dat is niet uh, uh, te onderschatten... een enorm potentieel aan mensen in de samenleving... die rondlopen met baanbrekende ideeën, maar nu tegen grenzen oplopen... dat ze dat niet gefinancierd krijgen. En dan krijgen. is het wel grappig, uh, ongeveer 15 jaar geleden... is er een hele serieuze discussie uh, in Nederland geweest... Ja. of je dit soort dingen bij arbeidsbemiddeling... of je dat moest privatiseren te jaar of te nee. Daar is toen heel duidelijk voor gekozen om dat niet te doen. Ja, en we praten hier ook niet over privatisering. Hè? Dus het is niet zo... Hè, dit is, uh, uh, ik ken die discussie. Uh, ik ken die discussie ook wat de reintegratiemarkt. Maar het is niet hetzelfde als privatisering. Uh, je hebt hier een bepaald innovatief financieringsinstrument... om maatschappelijke problemen uh, te lijf te gaan. Um, ja, en ik zeg altijd, het gaat om het, om het vinden van geduldig kapitaal. Ja, je hebt een tijdje wat kapitaal nodig om te laten zien... dat je ook echt iets kunt bereiken. En, uh, nou ja, Ik ken die discussie en we moeten ook zorgen... dat die twee dingen denk ik, ook, uh, goed uit elkaar knippen. Dus u staat er uh, positief tegenover als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling? Ja, ik sta er absoluut uh, positief tegenover. Wat uh, niet wil zeggen dat er uh, nog heel veel vraagstukken uh, opgehelderd moeten worden en dat we nog heel veel moeten leren. We zullen zien hoe het gaat. Ja, ja we houden onze fingers crossed om maar weer een fijne <laughs> Nederlandse uitdrukking te gebruiken. Dankjewel, Sadiq Hashoui van het platform Society Impact over beleggers die investeren in sociale projecten. Dankjewel. Meestal staan kinderkoren gerand voor suikerzoete gezang. En in deze tijden barsten ze voor je het weet uit in Stille Nacht, Heilige Nacht. Maar het kan ook werken. Zo hoorde u bij dit nummer van Zazie. All you need. Gisteravond is in Eindhoven weer een groep Nederlanders geland... die het geweld ontvluchten in Zuid-Soedan. Want de situatie is daar de laatste dagen... na een mislukte coup tegen president Salvaki snel geëscaleerd. Een uitbarsting van etnisch geweld resulteerde al in meer dan 500 doden... en tienduizenden mensen die op de vlucht zijn. Gisteren werden dus de eerste Nederlanders geëvacueerd. Maar daar is de laatste tijd in dat jonge land... waar het eigenlijk een beetje goed mee leek te gaan... heel veel verandering ging komen... Is dat zo snel gegaan? We gaan het vragen aan Nico Ployer, manager zuid soudaan van IKV Pax Christi. Goedemorgen. Ik kom net binnengerend. Precies op tijd. He, he? Moet je het nog uitheigen of gaat het? Ik denk dat het gaat. Oké. Okay, goed. Nou, dan kun je meteen van start. Uh, ja, mislukte koop zeggen ze is de aanleiding van dat etnische geweld. Want die Kier is van de Dinka-stam en de uh, mashar is van de Nuer-stam. Zou je zeggen dat die stammenstrijd uiteindelijk de aanzet tot dat geweld heeft gegeven? Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Er is een, uh, een heel diep politiek probleem. Uh, binnen, eigenlijk is er maar één partij in Zuid-Soedan. En die ene partij, uh, daar, is een, uh, daar is oneenigheid. En dat is eigenlijk al de afgelopen zes maanden het geval. Alleen, uh, ja, zodra dat politiek niet lekker loopt... en dat liep het niet afgelopen weekend... Uh, is het heel makkelijk om het daar militair te laten escaleren. Dus er is daarna iets geschoten... En dat is overgeslagen naar de rest van het land. Maar de, dan komen wel meteen die, die etnische uh, aspecten aan bod, lijkt het. Ja, dat klopt. Dat is helaas wel het geval. Dus er zijn, <kliek> uh, wat zeggen die twee grote bevolkingsgroepen... Uh, ja, dat is eigenlijk altijd al haat en nijd. En uh, zodra dit dan uh, uh, start, dan krijg je dus wel gevechten rond etnische lijnen. Ja. Maar dan vooral rond deze twee eigenlijk. Het zijn is deze dat twee puur groeten. een stammenvaal of is dat ook nog godsdienstig of andere uh, zaken? Nee, dat is primair uh, uh, stammen. Oké. Okay. Uh, zuid soedan is een land dat bestaat pas net... want dat is ook ontstaan uit een totaal bloedige uh, uh, burgeroorlog... met het gewone Soedan zeg maar. Hè? Ja, klopt. En dat heeft jaren en jaren gewoed? Ja, in feite uh, kennen we al meer dan vijftig jaar oorlog... Um, en uh, zijn we. Ja, ze, we. <laughs> maar hebben we uh, toch een soort van vrede bereikt? En dat uh, heeft een tijd, heeft het, uh, heeft het toch gewerkt? Het leek goed te gaan. Uh, er waren natuurlijk wel veel problemen. En dit is eigenlijk een van de onderliggende problemen. Maar daar merkte je natuurlijk niet, verder niet zoveel van. Want er waren, uh, waren niet veel conflicten. Maar en, en wat zijn die problemen? Want als je op de kaart kijkt, dan zie je het eerste probleem natuurlijk al. Soudaan ligt aan uh, de, uh, de, de golf daar. Ja. Maar Zuid-Soudaan uh, ligt aan uh, helemaal niks. Nee, ze hebben heel veel problemen. Door die meer dan vijftig jaar oorlog is er eigenlijk geen ontwikkeling. Dus je hebt bijna geen wegen. Er zijn bijna geen uh, ziekenhuizen. <kliek> geen scholen. Um, het zit helemaal omringd door andere landen. Dus uh, uh, ook is er geen, uh, wordt er heel weinig verbouwd. Dus bijna alles moet geïmporteerd worden. Um, ze hebben olie. Maar dat moet via de noorderbuur Soudaan uh, naar buiten gebracht worden. Ja, dus is uh, meer dan één probleem in dit land. Je zijn net, we. Voel je je heel erg... Uh... Eén met de zuid soedanezen uh, Ja, ik denk en trouwens ook met de Soedanezen. Het tweede ten, uh, land. Voor mij uh, twee uh, hele belangrijke landen in mijn leven. Natuurlijk. Ja, heb je er ook gewoond? Nee, maar ik ben er nu de afgelopen twaalf jaar kom ik er extreem regelmatig. Ja. wanneer was het voor het laatst eigenlijk? Ik ben nu in het laatst in juli geloof ik geweest. Ik hou, ik hou die niet eens meer bij, nee. zo vaak is het. En toen was het alles nog uh, prijs en vree? Nee, dat niet echt. Kijk, we wisten al dat er, uh, dat er veel, veel spanningen waren. Dus ik heb mijn staf uh, voor afgelopen weekend wel verteld... dat ze voedsel en water moesten inslaan. Omdat we al uh, spanningen zagen. Dat die dan, en dan ma maken we ons altijd zorgen dat dat uh, escaleert. En helaas, uh, in dit geval is dat gebeurd. Zijn die allemaal vertrokken nu? Uh, nee, zeker niet. Ik heb uh, twee uh, Nederlandse heren... Uh, die zijn met de evacuatie uh, gisteren uh, uh, vertrokken uit Zuid-Soedan. Dus die zijn vannacht om twee uur aangekomen in Eindhoven. Uh, maar de rest van mijn staf is Zuid-Soedanees. Dus die zijn daar nog. Hm. Al die mensen die in dat vliegtuig zaten, uh, de Nederlanders... zijn dat allemaal welzijnswerkers eigenlijk? Want uh, uit uw verhaal begrijp ik dat je daar handel drijven... dat is uh, een bijna zinloze bezigheid. Nou, geen handel als in uh, goederen van A naar B. Alhoewel dat natuurlijk ook gebeurt. Um, want als ik zegt het wordt geïmporteerd. En daar zijn auto's voor nodig, bijvoorbeeld, en chauffeurs. Uh, maar ik denk dat er veel uh, uh, hulpverlenenachtige mensen zijn. Uh, maar ook consultants om, uh, de, uh, om de regering te ondersteunen. En daar zijn er ook heel veel van. En, iedereen en we is hebben die... natuurlijk Nederlands ambassadepersoneel. Ja. Dat ook da, da, is, is dat voltallig vertrokken eigenlijk? Nee, voor zover ik weet niet. Dus Altijd blijft er een soort uh, skeleton skeletonstaaf achter. Uh, maar ik geloof wel dat er iets meer dan tien mensen nog uh, weg zijn gegaan. Nee. Ik, ik wou nog even iets weten over die koep. En er wordt steeds gezegd, die vicepresident heeft een mislukte koep gepleegd. Die uh, is dus ontslagen door die president Kier. Hoe, wat lag daar dan aan te grondslag? Is dat een soort... Ja, broederstrijd? Of... Ja, de twee mochten elkaar eigenlijk sowieso niet. Maar waarom dus, zaten ze dan in één regering? Ja, omdat uh, aan het begin moest iedereen in die regering ah. uh, een plekje krijgen. Want uh, ze hebben voorheen tegen elkaar gevochten eigenlijk, wat je nu ook ziet. Uh, ze allebei, zowel de president als de, Zuid uh, als de voormalige vicepresident... hebben uh, commanderen eigenlijk grote delen van het leger. Want dat is niet, uh, niet zomaar dat iedereen gewoon naar de president luistert. Uh, dus ze moesten hem... Uh, incorporeren. Ja, ja. En ze hebben veel tegenstellingen en dat is nu. Dus je dachten van dat is juist goed als we dus die beide groeperingen in de regering hebben, maar dat is uiteindelijk ook de valkuil gebleken. Ja, want, want maar zonder dat had het niet gekund. Want buiten deze vicepresident zijn er ook allerlei milities die vroeger bij, uh, tegen, tegen zuid soedan vochten, maar wel zuid soedanees zijn. Uh, ook, uh, moesten ze ook meekrijgen. Mee dus het is een hele complexe politiek-militaire situatie. Ja, maar Hoe is het toen gegaan? Is die vicepresident ontslagen? Of heeft die... En toen heeft hij die koep gepleegd? Nou, hij is ontslagen, hij is uit zijn functie ontheven. En dat kwam omdat hij heel duidelijk aangaf... zelf wel president te willen ja. worden. Um, en of hij een koep gepleegd heeft, dat is nog maar zeer de vraag... Um, dat wordt natuurlijk wel gezegd door de president. Maar, de, de, zeg maar ik denk dat ze het incident gebruikt hebben... om een boel politieke tegenstanders uh, te neutraliseren. Dus het is niet echt waar, waarschijnlijk? Het is, nog, jij... het is nog niet gezegd dat het echt een koe was. Ken je een van beide mannen? Ja, ik ken ze alle twee. Allebei. En? Kan je ze eens omschrijven dan? Oh, dat is heel moeilijk. Maar de president ken ik eigenlijk nog van tijdens de oorlog. Het is een, uh, echt een uh, commandant, een <tus> generaal. En dat zie je ook uh, uh, zodra iemand onder druk komt te staan, gaat hij natuurlijk doen wat hij goed in is. En dat betekent in dit geval uh, vechten. Uh, uh, We is eigenlijk verbaasd... over uh, hoe hij zich heeft uitgesproken... rond deze vermeende koep. Uh, omdat hij heel duidelijk gezegd heeft... Uh, de vicepresident zit erachter. En dat betekent meteen dat hij die... Uh, etnische kaart uh, speelde. Dus dat is vrij mm -hmm. onverantwoordelijk, denk ja. ik. Um, en de, en de vicepresident... Ja, eh? ja, uh, Yac Machar is een uh, wat... Uh, gesofisticeerdere man... Uh, heeft de laatste tijd ook goed zijn best gedaan om uh, alle, bij alle mensenrechtenconferenties vooraan te zitten. Uh, maar is ook iemand die uh, nou, behoorlijke misdaden op zijn naam heeft staan. Ja. Zijn het jongens die we nog <laughs> in Den Haag uh, bij het tribunaal uh, eventueel tegen gaan komen of niet? Uh, ik denk het eigenlijk niet. Uh, zuid soedan heeft op dit moment is geen, uh, geen uh, partij bij het uh, statuut van Rome... Dus dat maakt het heel erg lastig. Mm. En ik denk dat mensen op dit moment meer hopen dat er een staakt het vuur komt en dat ze zich weer kunnen verzoenen. En dat we weer een beetje verder kunnen dan dat ze gaan vragen of iemand naar Den Haag mag. Uit ver, de verhalen van de mensen die uh, uh, landen op het ogenblik blijkt dat, er echt, dat het behoorlijk gruwelijk is wat ja. er daar plaatsvindt. En dat mensen massaal of uh, richting ja, ver weg of richting VN-kampen. Uh, vluchten. Hè? Klopt. Die VN-kampen zijn, neem ik aan, nog steeds uit de tijd van de burgeroorlog, of niet? Nee, die zijn daarna gekomen. Uh, tijdens de burgeroorlog was, uh, was er bijna geen presentie op de grond. Maar die zijn daarna juist om de vrede te helpen uh, bestendigen. En uh, ja, daar vluchten nu heel veel mensen naartoe. Uh, in de gebieden waar de Dinka de overhand hebben, vluchten alle nouer en, uh, en vice versa... Maar, maar dat worden dus uiteindelijk gevaarlijke plekken. Want het zijn in feite al gevaarlijke plekken. Want het, uh, het ligt uh, op plekken waar die, die makkelijk omsingeld kunnen zijn. Met niet ontzettend veel blauwhelmen helmen die dat zouden kunnen verdedigen. Ja. Ah, en ja. dan heb je dus de kans op enorme ja, massamoord. En, daar. en daar, daar staan we als je tenminste de berichten hoort ja. aan de vooravond van. Hè? Uh, het is een enorm groot risico dat uh, uh, gezien de, de moorden die tot nu toe al gepleegd zijn. Um, ja, dat dat uh, verder gaat. Wat kan hier verder aan gebeuren? Ik denk dat het belangrijkste is dat de twee, uh, die, die twee heren waar we het net over hadden... dat daar enorme politieke druk op uitgeoefend kan worden. Door uh, de, de regionale landen, maar ook de internationale. Ik denk dat de VN... We hebben nu een Afrikaanse Unie-delegatie in, in uh, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Uh, die zijn al langer gebleven dan, uh, dan eerst gepland. Wat ik denk een positief teken is. Um, en dat de VN zo ook kan zeggen dat uh, dit gewoon onacceptabel is. En dat ze een staakt uit vuur zouden moeten afleggen. Nou ja. Ban Ki-moon heeft gezegd: ja, euh, moet er dialoog komen om dit conflict op te lossen? Nou ja, ik kan natuurlijk moeilijk zeggen dat het conflict beslecht moet worden met een escalerende oorlog. Maar ja, daar zijn we dus wel bang voor. En Barack Obama heeft er ook iets over gezegd. Die staat op de rand van de afgrond. Dus realistischer lijkt me. Of niet? Of, of... Ja, kijk, het, het punt is dat deze twee. Stammen die, um, zijn eigenlijk de enige twee grote stammen die het hele leger domineren. Dat betekent ook dat ze over het hele land verspreid zijn. En in al die barakken waar ze zitten en die twee stammen tegen elkaar aan, uh, aan botsen... Mm -hmm. kan het mogelijk uh, uit elkaar uh, klappen. En dat heeft allemaal gevolgen voor de mensen die daar omheen zitten. Want we hebben nu al gehoord dat uh, bepaalde stam, stammen echt uh, gericht opgezocht worden... om dan, uh, om dan vermoord te worden. Ik heb daar zelf ook al een paar aardig afschuwelijke verhalen over mogen horen. Ja, Want de telefoon staat roodgloeiend, zei je, hè? Ja, ik heb gisteren even geteld. Het was 106 telefoontjes op één dag. En waar gaan die dan over? Nou, die gaat natuurlijk over waar iedereen zit. Want ik probeerde mijn zuid soedanese staf veilig te krijgen... Um, um, wat Z de situatie is. Is het die nu in een VN-kamp of niet? Nee, zeker niet. Nee, mijn, uh, uh, ik heb twee mensen gehad die uh, tijdens de gevechten in Juba uh, uh, gewoon thuis zaten. Want ze wonen daar gewoon, waarbij het schieten om ze heen uh, plaats had. Uh, wat ik ook zelf kon horen uh, aan de telefoon. En anderen waren net buiten de stad gegaan, dus die hebben daar een tijd vastgezeten. Dus één is nu richting Oeganda, de ander gaat binnenkort naar zijn geboortedorp terug, als het goed is morgen, met een hele stoetfamilie. En de een blijft zitten waar die zit, die blijft in Juba. En het geweld neemt dat al hele ernstige vormen aan? Hoe ziet dat eruit? Ja, op verschillende manieren. Eén is het uh, natuurlijk continu gevechten uh, op verschillende plekken. In, in de hoofdstad zelf is het nu wat kalmer. Uh, veel kalmer, moet ik zeggen. Uh, maar in andere plekken gaat het schieten gewoon door. En mensen worden gewoon gestopt en, uh, en, en afgeschoten. Nou, we blijven het volgen. En u ongetwijfeld ook. Nico Klooyer hoorde u van IKV Pax Christi. Het ging dus over de situatie in Zuid-Soedan. Als u er meer over wilt weten, informatie op nieuwsshow.nl NL. Bijna iedereen dacht dat Louis van Gaal zou worden opgevolgd... door Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Maar zoals het vaak gebeurt met gedoodverfde opvolgers... iemand haalde hem rechts in. En dat was in dit geval Guus Hiddink. De internationaal gelauwerde coach uit Varsenveld wil zich maar wat graag verbinden aan een succes met Oranje. Maar daarmee rijdt hij wel zijn voormalige leerling in de wielen. En of dat kiezers is, gaan we vragen aan Henk Hooytink... voetbalverslaggever van het Dagblad Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er is nogal wat te doen over geweest. Uh, op een goed moment werd er gemeld dat Hiddink in de race was. Een paar dagen later was hij benoemd. En uh, overal op internet kwamen je dingen tegen. Ja, waarom zouden we eigenlijk een standbeeld gaan benoemen? noemen voor deze functie. Is dat ook een beetje het veertje dat u heeft? Met een standbeeld bedoel je dan een, een, een, een al oudere man van statuur, van naam? Ja, nee, nee, dat is het wel, ja. Ik zou ook zeggen, we hebben voldoende goede uh, jongere coaches inmiddels. ik is 67, is straks bij het eerstvolgende toernooi bijna 70 jaar. heeft een uh, uitstekende staat van dienst, maar het, het ja, leek mij ook tijd voor anderen. Oh. En daar hebt u ook in uw columns over geschreven, over hoe die Hiddink dat dan heeft aangepakt. Daar heb nou ja, vooral over Vol... hoe die het heeft aangepakt. Ja, Jij... daar, daar hebt u zich gaan geërgerd, toch? Tenminste. Ja, nou ja, ja, dat is een vrij opzichtige campagne Wacht geweest even hier. met, met gênante trucjes. In de vervelende mediaspelletjes van Gus Hiddink, waarmee ik vorige week op deze plaats was geëindigd... In. Nou ja, goed, dat, dat ja. is meteen duidelijk, toch? Vervelende ja. mediaspelletjes... Hm. Ja, vervelend. Waar vindt u dat? En, en, en, wat doet hij dan? En doorzichtig Vertel nou het eens even voor de leek. Even heel kort. Dan, uh, hij heeft vorige maand. Hij heeft een column in de Telegraaf. waarin hij vorige maand geschreven. dat hij wel in zou zijn. voor het bondscoachschap. Nou, dan weten we allemaal. als een man van die statuur dat schrijft. Uh, dan zijn er al signalen geweest op basis waarvan hij denkt van... ik ben kansrijk. Die gaat niet het risico op een blauwtje lopen. Toen zei hij nog niet dat het om het Nederlandse bondcoatschap ging. Nee, maar zo slim is hij wel om dat gewoon uh, er even buiten te laten. Maar iedereen begreep, omdat Van Gaal al lang en breed had aangekondigd... dat hij weg zou gaan. De functie is vakant, dat het daarom ging. Vervolgens, dat was fase 1. Fase 2 is dat Hidding uh, dan even op de achtergrond verdwijnt. Dat de zaak we naar voren wordt geschoven. En via bevriende journalisten dat het weer warmer wordt gemaakt, de kandidatuur. Fase 3 was vervolgens dat uh, iedereen weer naar de achtergrond verdween. En heel interessant zei dat ze aan het nadenken waren. En inmiddels zijn we in fase 4 aanbeland. Uh, die is, en dat zie je ook altijd rond Guus Hiddink gebeuren... die is dat Guus Hiddink nu weer even... Even nog, want hij gaat nu op vakantie, hij is nu weer heel snel weg naar Azië en Afrika... maar even weer naar buiten treedt... en ineens gaat zeggen dat hij eigenlijk allemaal helemaal niets van deze commotie begrijpt... dat het eigenlijk allemaal nergens om gaat. Dat hij, nou, het is hem allemaal helemaal onduidelijk uh, hoe iedereen zich hier nu over opvindt. U vindt dat vervelende mediaspelletjes van Guus Hiddink? Nou ja, ja, dat, ja en dat zeker, zeker voor een man, ik zeg nogmaals, van die statuur, van die leeftijd... Van, van, met zo'n palmaris, dat is toch allemaal niet nodig, zou je zeggen. Nou ja, ik weet het ook niet, maar op het moment dat hij in de telegraaf... in de column uh, de, de, een beetje hint hè, erop, dan, u, u zegt zelf al... dan weet hij al dat hij kans maakt, want ja. anders zou hij dat niet doen. Ja. Maar goed, dan mag hij dat toch ook gewoon in zo'n column wel opschrijven, of niet? Ja, dat mag wat je wel doen. Wat is daar doen. dan zo vervelend aan? Nou, dat mag, nou, goed, op zich, formeel mag je dat inderdaad nog wel doen. Uh, komt wel een element bij, wat net in de, in de inleiding al werd gezegd... Uh -huh. dat uh, inderdaad Ronald Koeman een belangrijk andere kandidaat was... Daar moet je wel de nuancering bij plaatsen. Die is heel gauw gedoodverst genoemd. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Die had niet het alleenrecht op de kandidatuur. Er zijn meerdere goede coaches. Maar het was een belangrijke kandidaat. En Ronald Koeman is inderdaad een oud-leerling uh, geweest van Guus Hiddink. Op het ja. WK van 98 is hij assistent van hem geweest. Hiddink is daar alom terecht voor geprezen in het verleden. Dat hij uh, oud-voetballers die zich wilden bekwamen in de trainingsfactor. die hij bij zich heeft betrokken. dat hij ze de ruimte heeft gegeven. Heeft hij prima gedaan. Maar nu, 15 jaar later, is hij dus ja ja, hoe je het ook went of keert, wel zo'n oud-leerling aan het dwarsbomen. Ja, dan nou heb ik toch nog één vraag. Stel dat hij al gesprekken had gehad met de KNVB... dus hij wist ja. eigenlijk, ik maak eigenlijk een hele goede kans. Ja. Waarom zou hij dan nog spelletjes spelen? Want dat heeft hij dan toch helemaal niet nodig? Ja, dat, dat is de grote vraag. Dat, dat, dat lijkt mij ook. Als, als uh, inderdaad uh, zo'n man uh, bij de KNVB duidelijk maakt dat hij ervoor in is... als de KNVB dat kennelijk ook wil, waarom dit dan allemaal nodig is, ja... Hoe, hoe wordt zo'n man überhaupt benoemd? Is dat uh, één man die dat doet? Of is nou, dat een ledenraad? Of hoe werkt dat? Nou ja, op zich formeel is het... Het is in principe één man. Dat is Bert van Oosven, Dat is de directeur van de KVB. Dat is natuurlijk wel formeel. Want die wordt weer uh, in de gaten gehouden... door zijn raad van commissarissen. Dus gaat wel een, die houden toezicht. Maar goed, Bert van Oosven de directeur, gaat erover. En dat is ook een element in dit verhaal. Dat is een man die in deze portefeuille... Hij doet het vanaf ongeveer 2010... Uh, de portefeuille van de aanstelling van de bondscoach... Uh, ja, niet zo daadkrachtig en al zeker niet origineel is geweest. Even heel kort, uh, hij heeft een half jaar voor het EK van vorig jaar... voor het EK van 2012, heeft hij het contract... met de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk verlengd tot 2016 wat een beetje een merkwaardige stap was. Je zou zeggen 2014, oké, okay, maar gelijk tot 2016. Dat ademde iets uit van gemak. Zo van, nou, dan zitten we daar weer lekker goed mee. Het ging best goed. Dus waarom... Het ging op dat moment nog best goed. We gaan omkijken naar. Nou, het is fout gegaan. Van Marwijk weg. Wat uh, Louis is er van dan Haal. eigenlijk fout gegaan? Geen wedstrijd gewonnen? Nee. Oh, dat EK. Het nee, is okay. niet helemaal goed oh, gegaan. Dat, oh, dat ook. Dus dan gaat de coach weg. Uh, vervolgens komt Louis van Gaal, de huidige coach. Grootman natuurlijk, komt... Eigenlijk gewoon op het pad van de KNVB, van Bert van Oosveen. Uh, dat is een geweldige, geweldige naam, mooie aanstelling geweest. Maar wel, vanaf het begin was duidelijk dat Louis van Gaal daar de regie over had. Dat is een half jaar geleden ook duidelijk geworden. Heeft hij al aangegeven dat hij na het WK dat hij zou stoppen. Daar was, daar was op dat moment, speelde er was geen enkele onduidelijkheid over. Er was geen aanleiding toe. Van Gaal zei dat zo. Dat was even een duidelijk signaal van, hij heeft de regie. Dus deze grote coach is, is volstrekt op zijn... Uh, um, op zijn voorwaarden is hij bij de KNVB binnengebracht. is op zich niks mis mee, maar geeft wel iets aan... dat de KVB daar geen leidende rol in heeft gespeeld. Ja. Nou, en zo, dat zijn, dingen, ja. Dat ja, zijn ja. dingen die iemand als Guus Hiddink... gepokt en gemazeld weet hoe de hazen lopen. Weet ook hoe de hazen af en toe aarzelen. Dat proeft iemand als Guus Hiddink... Van dat deze directeur niet zo stevig en origineel is... en dat hij dus een beetje ontvankelijk is voor dit soort... Ja. Machinaties. Ik begreep dus dat er op uh, allemaal op tv, die ik overduidelijk niet allemaal volg, nee. dat heb ik begrepen. Uh, maar dat er dus wel veel oud-voetballers waren. Uh, Pierre van Hooijdonk, uh, René van der Gijp, die heel erg voor, juist voor Koeman ja. Uh, waren. Ja dat, dat, dat vond, ja, dat heb ik dus inderdaad ook gezegd. Ja. Dat vond ik ook de achterliggende weken heel opvallend. Dat zijn allemaal, ik kan René van der Gijp er nog bij noemen, Ronald de Boer... Uh, de oudvoetballers die tegenwoordig op tv over voetbal praten. Dit zijn uh, allemaal. generatiegenoten van Koeman. Generatiegenoten van Koeman, maar ook allemaal spelers. Dat kan bijna niet anders hoor. in het, in het wereldje, die ook onder heding hebben gediend. of bij een club of bij het Nederlands elftal. Nou, ik vind het toch wel vrij opvallend. dat al die spelers zonder uitzondering. inderdaad. ja, ook, ook maar met geen woord voor Heering hebben gepleit. Zelfs niet. Uh, de beleefdheidsfrasen nog nodig achten. Want je kan heel makkelijk zeggen van... nou ja, Guus Hiddink, wat ik net ook zeg... een man van statuur, geweldige verdiensten gehad... maar we moeten nu eens naar een ander. Zelfs dat uh, uh, inleidende beleefdheidszinnetje... hebben ze geen van vier op tv uitgesproken. Nou, afgelopen zondag heeft Co Adriaanse... dat is dan een oudere coach, een generatiegenoot van Hiddink... Uh -huh. Hij heeft ook nog eens even duidelijk gesteld... waarom hij vindt dat Guus Hiddink geen bondscoach zou moeten worden. En dat er dus ook tijd is voor nieuw bloed. Ja, dat, dat lijken mij toch voor, voor een organisatie als de KNVB... toch signalen die het ter harte moet nemen. Vanuit de voetbalwereld zelf. Kijk, als ik als, als voetbaljournalist zeg van... ja, ik zou uh, liever Ronald Koen hebben... ja, dat is maar een voetbaljournalist. Maar dit zijn mensen uit het wereldje... mensen die met Guus Hiddink hebben gewerkt... en die hele duidelijke signalen hebben afgegeven. Ik kan me herinneren dat Guus Hiddink coach was van... Wat was het nou? Korea, Korea, Korea. toch? Hmm. De laatste keer. Dat hij dus op zo'n groot toernooi... Uh... Nee, hij, is, hij heeft toen ook naar Australië gedaan. Australië nog in 2006. Australië. Ja. Dus het is echt een, een landenhopper. <laughs> nou ja, dat, dat, is, dat is ook een van de dingen die, uh, die mij een beetje tegenstaan. Hij is uh, sinds zijn vertrek uit Nederland in 2006... Uh, PSV had hij toen gedaan... heeft hij zich aan het Nederlandse voetbal uh, niets meer gelegen laten liggen. Dat vind ik ook een van de dingen. Dat, dat zou ook moeten tellen, lijkt mij, voor een Koninklijke Nederlandse voetbalbond. Er zijn eh, in die achterliggende tijd, in de tijd tussen 2006 en nu, verschillende momenten geweest. Het gaat niet zo geweldig goed met ons Nederlandse voetbal, in zijn algemeenheid niet en niet met zijn club PSV. Er zijn verschillende momenten geweest... waarop een man met deze bagage, deze achtergrond... daarin had kunnen stappen en zeggen van... ik ga nu voor het Nederlandse voetbal... of meer specifiek voor mijn eigen club PSV... ga ik de boel eens even op poten zetten. Ja, Maar, ja, maar ja, goed. Guus verkoos uh, vreemde, vreemde uithoeken. En hij bestreed ons net zo makkelijk op het veld. Ja, maar goed, ja, goed dat was ze dat dat was, dat was goed recht. Dat heeft hij goed gedaan. Ja, maar goed. Oh, en hey ik krijg ja. net een mailtje. Oh. Uh, bij Voetbal International vanavond kan Johan Derksen niet. <laughs> of jij misschien? Uh, <laughs> nou, ik uh, graag. Oké. Okay. En uh, dan zeggen we ook hartelijk dank tegen Henk Hooytink. Voetbalverslag even vandaag op trouw. Dank voor je komst. Mm. The moment I awake I see your sleeping face I know you made your mind to go I'm not myself, it's true But you're no longer you At least a girl I knew A long, long time Passing days make our lives Into cry and all the mice and men can put you back together again. She's bored of trains and cars and bedtimes in the bars. You know she knows just what she's worth. Her sister's a mother now Now she can't say out loud The things they talk about a long, long time Passing days make our lives into crime And all the mice and men can put you back your head, smile from the one that you were, they did, now every word you write, is nothing but violence and spite, you left something behind a long, long time, passing days make our lives. Ik vind het een beetje een uh, slappe, slappe zanger die Hugh. Goldman, maar dat mag niet zeggen. Mice and men heet het. Oké. Okay. Wie kent de beroemde slogan niet? Kip het meest veelzijdere stukje vlees. Maar veel passender zou eigenlijk zijn... kip het meest complexe stukje vlees. Want als er één sector is die ingewikkeld in elkaar zit... dan is het wel die van de pluimveehouders. Deze week bleek uit onderzoek dat pluimveebedrijven... door de jaren heen zo efficiënt zijn geworden... dat er geen aanleiding meer is voor innovatie. Oftewel, de kippenvleessector kan alleen nog maar plofkippen kweken. Maar... Volgens Bram Bos is er wel degelijk ruimte voor vernieuwing. Daarvoor moeten we de sector misschien wel op een heel andere manier gaan vormgeven. Bos is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit... en kijkt hoe je de veehouderij kunt verduurzamen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, we, we zien het eigenlijk allemaal niet. We, we kopen een kipfiletje of, of een pootje, daar is alles afgehaald. En... Hapklare brokken. Ja, heerlijk. Dus het is eigenlijk ook geen kip meer. En dat is misschien maar goed ook, of niet? Dat vinden veel mensen ook wel prettig. Ja. Ze worden niet geconfronteerd met de bordjes Een je ja. leden herken je minder dieren aan dan een uh, vleugel of een, of een pootje. Ja, maar er ligt toch ook nog wel eens een hele kip in de ja, in het schap? maar de meeste mensen die vinden dat een hoop gedoe. Ja. Ja, hè, het duurt lang en dan moet je ze een uur in de oven laten stoven... en dat soort zaken. Uh, uit het onderzoek dat uh, gedaan is... blijkt dat er een marge ongeveer van 1% zit... op de winst in ieder geval voor degene die die beesten... Uh, de, de pluimveebedrijf zijn. Ja, dat dus was kort. het onderzoek niet. Dat is gewoon informatie van het lijm. Maar boeren... Is dat en, zo? 1%? Oh, nog, nog niet eens, soms wel, min 1%. Ja, maar wacht even, dan, doe je, dan stop je er toch mee? Ja, maar boeren, dat zijn doordouwers. En ze weten altijd creatief om te gaan met inkomsten. He, dit zijn LEI-cijfers. Wat is LEI? LEI LI, is het Landbouw Economisch Instituut. Okay. Ik, uh, die dat is ook een instituut wat voor, voor Wageningen Universiteit uh, werkt. Onderdeel van Wageningen Universiteit en Research Center. Werk ik ook voor. Um, en die houden... Geregeld uh, elk jaar de cijfers bij van alle bedrijven. Ja, maar wacht even. Een bedrijfstak waar uh, giga-investeringen voor nodig zijn. Want ik bedoel, je kan voor of tegen die legbatterij zijn. Geïnvesteerd is er. dat is een ding dat het zeker is. Ja, hoor. Ja, dus um... Als je marges voor 1% maakt, dat betaalt nog niet eens uh, je investeringskosten. Of laat het zo zeggen de rente erover ja, dat terug. Dus berekende, het berekende rendement, schommelt tussen de min 1 en de 1. Ja, maar dan, 1%. Dan, dan kan je toch beter collectief sluiten? Ja, dat zou je denken. Maar boeren vinden het ook een way of life. En ze verwachten ook op een gegeven moment weer een, een, een, een, een paar wat? jaar wel winst. Vijf jaar geleden was die marge 5% dat of zo? Dat weet ik niet. Nee hoor. Maar dat varieert. Hè. Het ene jaar heb je, heb je wat meer. En het een goed kippenjaar en een slecht kippenjaar. Ja. Net, ja, uh, net als het varkenscyclus, zoals dat vroeger heette. Ah. En soms in een paar jaar dat je dikke winst maakt. En dan weer een. En waar uh, ligt dat dan aan? Het ligt aan, de, aan, de, aan het collectieve systeem dat iedereen denkt... Oh, de prijzen gaan stijgen. Ik ga investeren en ik ga meer kippen houden. En dan komt er een overaanbod en dan zakt de prijs weer in. Uh, oh zo. Nou, de, dit onderzoek, hè, want dat is de aanleiding hè, waarom we u hebben uitgenodigd. Ja. Die, de makers van dit onderzoek die zeggen... de kippenmarkt is een bijna perfecte markt. Ja. En dat is, maakt hem juist zo moeilijk om er veranderingen in aan te brengen. Wat, wat vindt u van die conclusie? Nou, ze hebben, het is de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame en Voeding. Een zelfbenoemde raad met een aantal eminente mensen erin. Ik zet er trouwens niet in, maar het is een prima rapport. Perfecte markt, dat zou ik niet willen zeggen. Want hij is perfect in die zin, en dat zegt deze raad ook... dat wij allemaal, alle kipeters in ieder geval... heel goedkoop kip kunnen eten, eh, tegen hele lage kosten. En dat het ook nog eens een keer heel milieuefficiënt gebeurt. Dat het, in die zin is het een hele perfecte markt, volgens Adam Smith. Hè, dat er veel partijen Econo, met elkaar ja. concurreren... en dat je daarmee hele lage prijzen krijgt voor de klant... Daar profiteren we dus in die zin allemaal van. Maar er komen allemaal nadelen bij. En want dat doen we... Nou, omdat het dierenwelzijn niet... Eh, ten koste van het dierenwelzijn... Eh, we moeten veel antibiotica gebruiken... omdat het toch een kritisch systeem is. Dus komen er allerlei campagnes... en dan heb je die, die plofkippen. Precies. Ja. En dan wordt er waarschijnlijk op kleine schaal... Wordt er wel iets aan gedaan. En profiteert die sector daar dan van? Nou, er gebeurt ontzettend veel in die sector. En daarom ben ik het ook niet helemaal eens met dat rapport... dat, er, dat, dat die ze uitgeïnnoveerd zijn. Het is wel zo dat die markt... Uh, zodanig kostprijs gedreven is dat het heel lastig is om een hele andere kant op te gaan. Want als jij een hele andere kant op gaat, dan moet je niet alleen maar een nieuwe stal bouwen of iets dergelijks, maar moet je ook een nieuwe markt ontwikkelen, en moet je nieuwe klanten werven. En, en dan, dan, moet, dan wordt het misschien ook duurder. Dan wordt het zeker duurder, zeker in het begin, want schaaleffecten die maken ook dat het zo goedkoop is. Ja. Dus als je een klein marktje hebt, dan is het ook extra duur. Ja. Hebben, we nu al Sorry, hebben we het nu allemaal over plofkippen? Nee, Want dat is toch een algemeen begrip geworden? Ja, dat is, journalisten hebben dat makkelijk overgenomen. Je hebt snelgroeiende kippen, langzaam groeiende kippen. En langzaam groeiende kippen, die zijn, de schouwkippen, die worden ook nog maar acht weken oud. Maar die, die, die zogenaamde plofkippen... Halen zeven weken, geloof ik, hè? Zes, vijf, zes. zes weken. Maar goed, de, deze hele markt, die zo heel efficiënt geworden is, daar, daar zitten al die kippen in. De plofkippen en de iets langzamer groeiende kippen, die maken daar ook deel van uit. Ja. Want ik heb namelijk het idee... Nee, ik vind dat de schouwkippen en de biologische kippen, die zijn in die zin veel minder efficiënt... omdat je daar ziet dat de kostprijs op de boerderij... die is vrij bescheiden. Wat het meer kost om een schouwkip te maken... of een biologische kip. Maar zodra dat in de supermarkt ligt... betaal je als consument de hoofdprijs. He, dat gaat nog een aantal keren over de kop. Dus in die zin vind ik de markt helemaal niet efficiënt. Alle nee, nee. duurzaamheid die je erin stopt. Maar wacht even, die betaal even terug. Je... Re, eh, recapituleer. Die, die duurzame kip kost eigenlijk om te krijgen niet meer dan een plofkip. Ja, wel, hij kost wel meer, want een langzame. Maar niet veel meer. Kip... Nou, kijk, een kilo, uh, uh, kilo snelgroeiende kip. Hè, laat die, als die een euro kost hè, voor, al, vanaf de boerderij, dan betaal je, uh, je 1,30 uh, voor een schaalkip. Okay. dus dat is 30 procent. Is in die orde, dat is afhankelijk van het voer, even voorbeeldtarief. 30 procent, 30 cent, eigenlijk wat je meer zou moeten betalen per kilo. Ja dat in de winkel op het taaien makkelijk voor een Kip Al anderhalf uur ja, maar nou dacht ik kijk mede door die actie die plofkipacties ja. hoe gemakzuchtig dan misschien ook uh, ge, ge, uh, ja. ge, ge, benoemd dat heel veel mensen toch zich daar veel bewuster van zijn je ziet ja, die, die grote foto's van die van die van die, Zeker. van dat piepkuiken dat door zijn hoeven zakt ja. en dus <hums> ik, ik dacht de, de grootste deel van de markt is al niet meer plofkip... maar dat is dus niet waar? Nee, want we exporteren voor 70 of 80 procent... van de productie en daar wordt gewoon uh, snel groeiende kip. En ook in de Nederlandse markt is het nog 80, uh, 90 procent... Uh, snel uh. groeiende kip. En er zijn zelfs geluiden dat de sector uh, eigenlijk wel blij is... met die plofkipcampagne, De mensen alleen maar meer kip zijn gaan... <laughs> gaan dus dat helpt helemaal niet. Van. Ah, nee, je is wel. Al kip wel. En ik, ik vind het ook terecht dat je dit aan de orde stelt. Want er is wel wat aan de hand. Eh? Aan de andere kant, het zijn voor, voor pluimveehouders is het soms wel heel zuur... want er zijn veel pluimveehouders die knalhard hun best doen... om het zonder antibiotica te doen, om het zo goed mogelijk te doen... en vastzitten in het systeem, wel anders zou we willen... maar niet betaald krijgen. Maar dat schourelsegment groeit nu wel, mede dankzij die campagne van Dier. Dus he, er is beweging, en die beweging is mede te danken aan Dier. Dus in die zin, it you. Waarom is die sector eigenlijk zo efficiënt? Die is zo efficiënt omdat we decennia lang heel erg hebben, uh, slim hebben weten om te gaan met fokkerij. He, zo, zo, die kip die is uh, uh, gefokt op een heel snelle uh, uh, groei en een, en heel veel borst aanzet. Zo'n kip is voor, bestaat voor 30% uit borstfilet. Wat eigenlijk heel raar is, want een normale kip heeft dat niet. Maar die borstfilet levert het meest op. Die is daar, uh, daar hebben ze helemaal op gefokt. Het is dus eigenlijk een wondertje dat nou, zeg 40 schakels in die keten samen... Hè, van voerproductie tot fokkerijen, slacht en, en, en, en boeren... samen in zes weken een op zich... Prima stuk voedsel uh, op tafel. Het is uh, eigenlijk een wonder. Het is een ongelooflijk wonder dat je met anderhalve kilo voer één kilo kip kunt krijgen. Is, is er nou iemand eigenlijk die het verschil tussen zo'n plofkip en een gewone kip uh, of een duurzame kip proeft? Ja, in proeverijen is zijn, dat zo? zijn mensen die, die, die proeven dat wel. Ja? ja? ja. U, u niet, begrijp ik. Jawel, ik proef het wel. Je, je proeft het aan de textuur, maar ik ben geen kenner. Nee. Maar de, de, de koks die vraagt is. Dus ze er zeggen, is wel goed, een daadwerkelijk verschil. Ja, maar daar moet je van houden. Sommige mensen vinden vinden zo'n snel groeiende kip eigenlijk malser. Hè, omdat hij jonger is en minder vezels uh, minder heeft, minder structuur. Maar goed, het is dus een, een, een wonder van efficiëntie, de manier waarop die kippen worden gekweekt. Er stond ook uh, deze week in de krant. Uh, kan eigenlijk alleen maar, de sector kan eigenlijk alleen maar plofkippen kweken. Maar goed, dat betekent dus dat het extra ja. moeilijk is om de bol om te gooien. Ja. Hoe zou dan dat toch kunnen. Want daar hebt u zich ja, mee bezig. Nou ja, het is het bekende kip-ei-probleem. Ik ben zelf betrokken bij een vernieuwingsproject uh, eh, samen met partijen in die sector. Dat noemen we windstreek. Een nieuwe uh, stal stalsysteem, houderij-systeem, Wat en beter is voor het dierenwelzijn, beter voor het milieu, beter voor het landschap, beter voor de boer. Echt een radicale omkering van hoe we omgaan met, met, met vleeskippenhouderij. Maar dat, dat is een enorme klus. Want dat is een, technisch is het heel anders. Eh, boeren moeten er op een andere manier mee omgaan. We weten nog niet eens of het, hoe de technische resultaat, hoe efficiënt eh, dat, dat is. En dan moet je het nog in de markt zetten. Dus als je iets nodig hebt, is het vraag vanuit de markt... naar diervriendelijke en milieuvriendelijke eh, stukken vlees. En, de, de, de, ik zou iedereen, al die luisteraars ook willen oproepen: ja, pak je moment! Om, om, je, om je macht te pakken en de supermarkten te laten weten van wij willen een uh, een, een kip die en diervriendelijker is, geproduceerd, en milieuvriendelijker. Want daar wringt het ook nog wel eens. Die schouwkip is hartstikke diervriendelijk, maar hij is niet zo milieuvriendelijk. Als nee, al... dat, is ja. vaak, dat, dat staat vaak haaks op ja. elkaar. Maar dat is ook voor consumenten natuurlijk ook zo langzamerhand wel heel erg lastig geworden. hoor. Ja, ze hebben veel van goede wil. Jawel, maar daarom zou ik dus zeggen, van, doe, je kunt nu al een hele goede zet doen... door een, door een kip te kopen. Daar worden boeren blijven, want dat is ook heel relaxed boeren. He, die beesten die kunnen tegen een stootje. Dus pluivenhouders zijn in de rij om dat te gaan doen. Dus als die vragen is, jongens, kom op. En vervolgens he, blijf ook vragen bij een supermarkt... om een echt integraal duurzaam stuk vlees. Met hey. milieu, met welzijn, met landschap, met fijnstof. Liever zonder. Een van die zinnen uit het uh, rapport was... Uh, dat de consument wel wil eten, maar niet wil weten. Ja, ja. Maar er staat ook een enorme relativering in... waar ik het ook mee eens ben met van mijn collega Hans Dagenvos. De consument bestaat en je ziet ze in allerlei soorten en maten. En je ziet ook, die trends verschuiven ook. Het is een kwestie van opvoeding. Hè? Waarom vinden ze dat in het buitenland... Uh, geen probleem. Hm. Waarom vinden ze de vleugeltjes en de dijen in Duitsland... geen probleem in de botjes of in Gambia of in de Oekraïne? Dus kortom, dat is cultuur. Voor en die, die cultuur Nederland kan veranderen. Voor de Nederlandse markt kan je dat duurzame verhaal doen, dat biologische. Voor de buitenlandse markt, en dat is op het moment... het grootste afschriftgebied natuurlijk voor de pluimveehouderij... Eindeloos nog voorlopig plofkippen blijven produceren. Ja, nee, want ook in Duitsland veranderde de opvatting over het dier. Ik ben zelf ook betrokken geweest in het begin bij het rondeel, een legkippensysteem. wat nu succes heeft in Nederland, maar ook in Duitsland exporteert. Dan zie je dezelfde trends dat wij dieren veel meer beschouwen ook als. Uh, nou, broeders en zusters in plaats van als productiemiddelen. Nou, broeders ja. en zusters. Kijk, maar, maar de staatssecretaris. Ja, niet van jou. De staatssecretaris is toch, zit toch ook wel aardig op die lijn, Dijksma? Ja, hoor, de staatssecretaris die heeft, uh, die, die heeft dieren wel dierenwelzijn behoorlijk in het oog. En milieu ook. Dus daar moet natuurlijk ook nog altijd een en ja. ander van komen, denk ik dan. Hartelijk dank. We spraken met Bram Bos van de Wageningen Universiteit. Het ging dus over de hoe de plofkip. Weliswaar makkelijk, het zo genoemd, maar goed toch duurzamer zou kunnen worden. Hartelijk dank. Ja, zometeen dan gaan we het hebben over engelen. Die hebben geen vleugels. Kippen wel. Samen trots. Wij hebben zojuist geconstateerd dat u met een groep hier bent aangekomen. Kunt u mij vertellen wat u hier aan doen bent? Op het station Utrecht spreekt een agent iemand aan. Wie bent u? Agenten worden daarin getraind. Ja. U moet wel heel erg lang denken. Het heet de spottersmethode. Op dit moment wordt het wel een beetje een vreemd verhaal, meneer Roy. En dat geeft mij eigenlijk aanleiding om u te vragen om even mee te gaan naar het bureau. Waarom geeft Nederland daar zoveel geld aan uit? Als bijvoorbeeld de leider van Noord-Korea zou zeggen... we hebben dit nodig om de veiligheid te garanderen... dan zouden we allemaal zeggen, ja, dat zeggen alle dictators. Maar als we het hier zeggen, dan zeggen we het is oké, okay, want wij zijn een democratie. Argos. straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mag ik even je aandacht...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 Feiten houden hun mond, al roosteren ze boven een vuurtje. De weergaloze bestseller van Frank Westerman. Stikvallei, nu in de boekhandel. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Steun Stichting Vluchteling, geef op Giro 999.